Hier komt het vervolg nu van onze Krimi-reeks op glad ijs. Hallo je... Zijn erop? Ja. En? Wat hebt je vanmiddag nog gedaan? Hé? Huh? Een beetje gewandeld met de kinderen. Ja, dat klinkt tof. Ja.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 Oedo, sorry, maar nu wil ik echt gaan slapen. Waarom? Ach, de nacht is nog jong. Jij geeft me toch alles toen in Breutel? Ja, ja, maar, maar niet om drie uur nachts, hè. Ah, dat leven begint eerst om drie. Uur. Ja, voor jou misschien, maar ik ben geen verdig meer hè, zoals jij. Guido, <laughs> ik zal je wat vertellen, ja? Ik heb gelogen tegen je. Ja, ik ben eigenlijk vijf en oh, oh. En ik dacht dat je jonger was. <laughs> ah, de Guido lacht, weer. Eindelijk. Ja, waarom toch altijd zo serieus zijn, hè? Ja, apropos, je moet me wel iets beloven. Ne? Ja, is goed, is goed. Alsjeblieft, ja. de schatje. En me niet zo, alsjeblieft. Ik vind dat gênant. Eh. Wieso? Oedo, je weet dat ik een relatie heb, hè? Ja, ja, Frank, ja mm. met, met... Ah, met Frank, ja, ik weet het. Maar Frank had iemand anders, dat heb ik mij gezegd, hè? Als is dan probleem? Ja, ik, ik heb dat inderdaad tegen jou gezegd, ja. maar ik weet niet of dat wel waar is. En dan nog, ja. Maar hm. ik wil vooral niet dat je me nog komt opwachten aan het politiebureau, want uh... dat is... Dat gaat niet, sorry. En zeker niet om half drie s'nachts. Guido is beschaamd. wacht ja, ja, toch niet van weer is... de commissar. Ach, nee. kom maar. Hij heeft toch niet gezien dat ik op u stond te wachten. Ja, ja. daar gaat het niet om, hè. Oedo, ah, nee? ik ben een politieman. Ja. Hè? En ik moet een zekere discretie in nemen. Ach, nee. ach doelie, wat liefde, liefde, je daar dacht je? Ja, maar is toch alles kwatsch? Waarom zo geheim doen? Zeg, andere politiemannen hebben toch ook een liefje, hoor? Oedo, ja, ik meen het, hè? Ja, ja, goed, goed. goed, goed. Dit is oké. Okay. Abonneer wil ik dansen, ja? Oh. Kom, nee, wie toon mij. Hoe vind je die spannende boetes, hè, die dansen. Nee, Oedo, zonder me echt waar ik ga naar huis. Nee, na, nee, nee, nee, dat weet we nog zien. Kom maar. Och, doe dan wat je wilt, vanin. Maar durf niet aan Martin gaan vertellen dat ik je gelijk gegeven heb. Want dat is niet zo, hè? Schatje, je hebt duidelijk niet naar mijn argumenten geluisterd. jij weet toch echt niet meer wat je doet, hè, vanin.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 Met Vanin. Heeft wat? Het is niet waar. Het verdomme, hè. Nou ja, ik kom direct. Ja, wel rap naar de dokter van Wacht, dat is het veiligste. Tot zeffens. Wat is het? Niks, je niks. Ga maar slapen. A, doe nu niet onnozel, Van In, wat is er aan de hand? Kom maar, Guido, neem op. Vertommen Van In, ik vraag u iets. Door, een -tonic. Nog een zin tonic. Nog één. Dat is ja. nu wel de laatste. Oh, ik wil nog wat dansen met je. Kom, kom. kom ik kan kom. niet meer, Udo. Goed, ik wel. voel me helemaal draai. En ik heb veel te veel gedronken. Ik moet straks terug werken, hè? Ja, goed goed, goed, goed, goed. Dan ging mij ons glas leeg. Maar dan wil ik dat jij meekomt met mij. Oedo. Ja, oh, bitte. Ik wil met u slapen. Moet zeg ik toch ja. ja Udo, maar, ik Udo. vind je geweldig, echt waar. Maar ja. we kunnen hier niet mee doorgaan. Ah, nog eenmaal. Bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte. Maar waarom ben je dan meegekomen als je mij toch niet wilt? Ja, Udo, ik ga nu brengen naar huis. En jij gaat schoontjes naar jouw hotel, oké? Okay? Oh, bitte.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 Je weet of dat Van Hillen geprobeerd heeft zelfmoord te plegen? Ik heb het van de planton gehoord, ja. Je bent zeker nog op Zwier geweest met uw Duits vriendje? En hè? Waarom denk je dat? Ah, Gideau, doe niet onnozel, hè. Ik heb wel gezien dat hij op u stond te wachten toen we vannacht buiten kwamen. Maar je hebt je ogen niet in je zak, hè? Ja, als je dat maar weet.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 Ik heb toch niet gezegd dat je daarmee mocht stoppen? Ja, maar. Commissaris, kan ik heb me niet in vieren, Dat zult je dan moeten leren. Want als dat allemaal geregeld is, wil ik een verslag van u over het buurtonderzoek in Blankenbergen. Kom aan, ingerupt. Ja. Ja. ja, dat is Vier. goed. Zeg, en als ik uw wassen moet doen, moet ik ook nog zijn, hè? Pieter, moeten we niet eerst overleggen met Martin Salas voordat we van Hille laten gaan? Guido, we laten hem niet gaan, we blijven hem in het oog houden. Ja, maar toch?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 Hamburgers dank. en ook bij bieken van poekle of alleen maar bij de kinderen. Madame heeft nur Coca Cola en salade gehad. Die kinder, ik lees maar voor uit het laborrapport, ja. Die die meisje een hamburger friet met ketchup en ook cola. Die kleine jongen, een hamburger en cheeseburger met mayonaise, ketchup, loksaus, ja. een grote friet, nee. een grote spruit. En onwaarschijnlijk dat zo nog een soft ice De commissaris, uh, smaakt dat ameletje niet? Jawel, uh, jawel, maar ik heb niet zoveel honger. Wat denk je? Zou ik al een duveltje kunnen proberen? Is dat een beetje früh, niet? Ja. Uh, misschien beter een koffie met cognac. Koffie met cognac, op dit uur. En gij noemt u zelf een dokter? Maar okay. ja. <laughs> Pieter, ik ben een een Poolse dokter, hè? Niet ja. Bana, slintje. Mij ook nog een leeruiche. Oké. Okay. En voor u dan misschien een fruitsapje, ja, commissaris? Fruitsap? Wilt u van mij af, slintje? Ik ben geen anti-globalist, hè? Nee, breng me nog maar een gewone koffie. Oké. Okay. En ik mag dan afruimen? Ja, ja, doe maar. <lacht> dus uh, Bieke Hildof heeft in een hamburgertent gezeten met de kinderen. Hoe lang?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 voor vrouw en kinderen? Voor wie? En hoeveel ervoor? De, mijn schatting is 5 à 6 voor. minimaal. aflevering 22 van onze krimireeks Op glad ijs. Hoe zit het met Frank Geldof? Had die iets gegeten? Nee. Frank Geldof was totaal nuchter. Aber auch top, ja, Ik heb het belangrijkste voor het laatste bewaard. Nee. Zo'n beetje wie hem tijdaten, ja. Ja, ja. En dat is? Geldof is gestorven voor vrouw en kinderen. Waarvoor? Wie? En hoeveel ervoor? Mijn schatting is vijf à zes oor. Minimaal.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 Wel, ze heeft op zijn zacht gezegd een heel merkwaardige carrière achter de rug. PC Busters is tot nu toe het enige bedrijf waar ze het meer dan een jaar heeft volgehouden. We hebben mijn gsm nu gelaten. Ah, hier. Met van in. Wanneer? Rond zes uur. Ja, in principe kan dat wel, maar... Oké, goed, zoals u wil. Ik zal hier beneden voor de deur op u wachten. Ja, tot dan. Wel, gido.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 In dat geval raad ik u Club Talasso aan, mevrouw. Momentje, uh -huh. we staat hier ergens achteraan in onze winterbrochure. Ah, hier. Ah, oh, maar dat is in Tunesië. Dat uh -huh. is precies nogal een groot hotel, hè. U heeft niet in timers? En moet dat ook in Tunesië zijn? Nee, nee, helemaal niet. Dat, dat mag om het even waar zijn. Als het er maar warm genoeg is op deze uh -huh. tijd van het jaar. En als ze maar massages doen. Uh -huh. En een schoonheidssalon hebben misschien. En oh ja, dingen zoals stoombaden en zo. Hè. En liefst van alleen met een restaurant waar je licht kunt doen. Uh -huh. Ik ben wel welisend, hè We zullen eens kijken wat er nog aan last minutes zijn als de computers. Uh -huh.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 ...dansen... ...als we daar nog energie voor over hebben. bij u maakt het me wel heel nieuwsgierig. Waar gaan we naartoe? Naar het Lissewege, Pieter. Naar de Cupido. Waar ik Cindy Calier heb leren kennen... ...en Frank Geldof. Niet erop rijden, hè, Zoos. Want we hebben hier een politieman aan boord, hè. Hoe lang werkt hij al voor u erbij, Zoals George, hoe lang zijt je al in dienst bij mij? Een jaar of 15 zeker? Na 17 jaar, meneer Ruben. 17 jaar, kijk eens aan. Zeg, George, je ge moet straks de commissaris zijn adreses noteren. Hè? Hij zou graag een kopie van die foto willen die je daar straks van ons tweeën gemaakt hebt. Dat is geen probleem, meneer Ruben. Je hebt Frank Geldof dus leren kennen in die bar in Lisseweken. Laten we nu naartoe rijden. Oh, oh, oh. Pas op, hè. De Cupido is niet zomaar een baar, hè? Wacht maar totdat we zijn, hè? Dan zult u wel begrijpen wat ik bedoel. Is het Syndicalier die u bij Frank Geldof geïntroduceerd heeft? Zin u? Nee, nee, helemaal niet. Nou, we zijn hem daar dus toevallig tegen het lijf gelopen. Zo ongeveer, ja. Zeggen ze iets op te wiebelen? Misschien er iets? Zoos. Nee. Zet weer schouw aan de kant, jongen, ik moet dringend, hè? <laughs> Sorry, ik ben direct terug. Je hebt zeker ook lange dagen, George? Ik ben de gewoon, in meneer. Wat heb je voorgaan? Pardon? Ik heb de ram verband rond uw hand. Oh, daar. Klein ongelukje. Ik heb me verbrand. Iets met de motor, of wat? Nee, nee. Thuis, toen ik een ei wou koken. Een ei? <laughs> en wanneer is dat gebeurd? Meneer? Eergisteren. gisteren. Ah. Dat is morgens vroeg, maar ik was toch al gaast. <laughs>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 Oh. Oh, orbe, ik heb niet genoeg eten. Kom, we gaan naar boven, alstublieft. Nee, straks misschien. Dat is je... Ja, ja, kusje, kusje. Ja, ja, ja, maar, maar, maar, maar, maar laat me toch een beetje gerust, hè? Oh, orbe, altijd gerust. Dat is zo saai. Hoor. Pieter, ik weet niet hoe hij dat doet, maar Claudia is zo geïmponeerd door u dat ze niet durft zeggen. Ja, op ze bestaat geen Vlaams, dat kan ook, hè? Maak je geen zorgen, het is geen illegale. Dat steek ik mijn hand voor het vuur. Kijk, je chauffeur, of wat? <laughs> zijn het zijn toch niet op uw tong gevallen, hè? Nee, soms niet. Wacht, wacht, wacht. Claudia, liefje, wat vindt u van Pieter? Pieter ja, ja. Dat is een mooie naam. Ja. Ja, een mooie man. Ja. Kijk, kijk eens wat ik heb <laughs> voor u, kijk. Hou uw hemdje maar aan, meisjes. Ja. Zelfs doet je nog iets. Oké, okay, meisjes, kom, kom, kom. Ruim nu maar af. Laat ons nog een beetje alleen, hè? George, oh, -Nee, George, jij houdt de dames wel een beetje gezelschap? Nee, zeker meneer. Natasha, Claudia, kom. Oh, Orban, kan niet te lang babbelen? is niet doberen op de koestje, ja? Ja. ja, ja. ja. ja Claudia, bye, Claudia, Claudia. Bye, bye. Ja. George doet werkelijk alles voor u, hè? <laughs> Weet je, Pieter, ik heb hem eigenlijk zo'n beetje uit de goot gehaald.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 Dat zou u zeker interesseren. Het gaat over de schoonvader van Frank Geldof.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 Tot nu. Ja. En ik moet dat geloven. Ik zeg het u toch, ik ben. Met... En is naar huis dat was weer te veel gevraagd, zeker? Ja, maar wacht, even, laat me nu eens uitspreken. Hij he. nee. heeft mij van alles verteld. Hij enfin, heeft mij vooral een brief laten lezen. Een brief, ja. Anneke, Jozef van Poeken heeft Cindy Carlier vermoord. De... Ah ja! Ja! Ja, ik heb het bewijs gezien, hè? Als, uh, zwart op wit. Zwart, zwart, op. zwart op wit ja. dan nog wel. Maar dat is fantastisch van u. Maar dat is geweldig nieuws, zeg. Oh, wat zal Martin Sales daar blij mee zijn. Oh, zeg, oh. zijn bent met mij aan het lachen, hè? Ik met u aan het lachen? Ik zou niet durven. Maar weet je wat, hè, vanim? In uw plaats, hè, zou ik me rap heel stilletjes ...terug naar beneden gaan. En ik zou daar heel stilletjes op de sofa gaan liggen. Ik heb mij gehoord, hè. Ik kom ja, vooruit, als... maar, maar dat je er weg bent. Nee, ga beneden uw roes maar uitslapen. Ik wil u in zo'n toestand niet als mij. En ik meen het, hè. Ach, kom, stop het af. En, en laat het hoofdkussen maar hier. Ik ben dat aan het gebruiken. Ja, momentje van een momentje. Heb ik dat goed begrepen?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 Hij wil me absoluut tonen waar hij Sidney Cartier had leren kennen. Dat heeft hij zelf spontaan voorgesteld. Uh, ja. Goed. Vertel voor. In de cupido heeft de beulen mij dan die brief laten lezen. Zijn vader was gewestbeheerder in Congo... ...van 53 tot aan de onafhankelijkheid in 60. U weet dat een gewestbeheerder... ...ginder de gerechtelijke macht vertegenwoordigde. Ja, commissaris.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 Ja, ik heb een diep in de ogen een de gekeken? gekeken, Hij kreeg direct compassie met mij. Een van deze dagen rijdt die auto van u nog eens het kanaal in, hè, Bruinhoge? Hoe? zit het met Mario van Hillen? Ah, oh, een die is het gisteren noemen thuis. Hij is dan niet meer weg geweest. Zijn vrouw is vanochtend commissies gaan doen. Ze is ongeveer een kaartje weg geweest. Ze is weer gekeerd met twee flessen Genever, een klein broodje en een pakje kaas. Jongens, jongens. Ik weet je wel niet, commissaris, dat jonge kaas was al voor maar dat heeft geen belang zeker. <laughs> Bruino, ik lag mijn brug met u. Hè? <laughs> bon, speciale opdracht voor u. Hij is een zekere George de Kuster door de computer. Aha, de Kuster. is dat mijn C of mijn K.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 Ik zou dat een keer moeten proberen, zie? Ik zou een boete onder mijn ruitenwisser krijgen. Als ze mijn auto al niet zouden we wegslepen. Goed, goed. Uh, ehm, hij zit dus regelmatig geambeteerd van volkparkeerders, hè?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 BBD-819. -E en dat was niet de eerste keer, hè. BBD-819. Ik had er dat biedt, hè, als voorbeeld. Ja, als jij maar kunt tikken, hè. Je bent allemaal dezelfde. Zeg, madame, dat is wel een Belgische nummerplaat, hè. Dat was dus geen toerist. Zij er aan het lachen, ja. Maar langer niet, madame. Verweer ik u juist zo goed mogelijk tel. Zeg, madame, en wat voor merk was dat van een auto? Een Peugeot-partner. Model Relax. De Peugeot-partner? Ja. Oh, madame Luster, je moet natuurlijk toch wel een beetje sociaal zijn, hè? Maar al is dat... Dat is voor de mensen toch ook niet gemakkelijk, zo, om de weg te vinden in de stad. Met al die sens u niks, je kunt u niet eens mee parkeren. Inspecteur, ik eis dat je nu onmiddellijk optreedt, hè, of anders ga ik hogerop. Tot hoe laat is Bicke bij u gebleven?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 Dat is wel een rare naam he, voor een zweet. Alleen, eten die niet allemaal een björn björnson of zo? Guido, we gaan naar die Kietmoeg. Maar ik passeer even nog bij Anneke. Ik kom me daar binnen een half uur halen, oké? Okay? Nee, Anneke.